Vijf uur ook Thijssen met het NOS-journaal. De Europese ministers van Financiën en het IMF... zijn het in Brussel eens geworden over een reddingsplan voor het noodleidende Cyprus. De ministers en IMF-chef Lagarde werden het na tien uur onderhandelen eens. Na afloop zei Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem dat de Eurolanden weer eens hebben laten zien... dat ze er alles aan doen om de financiële stabiliteit en integriteit van de eurozone te waarborgen... Volgens de minister zijn enkele unieke maatregelen nodig, onder meer vanwege het grote aandeel van de bankensector op het eiland. De nationale parlementen moeten zich nog wel uitspreken over het reddingsplan. Drie bemanningsleden van het internationale ruimtestation ISS zijn na ongeveer vijf maanden in de ruimte weer terug op aarde. De Soyuz-capsule met de Russen Oleg Nowitsky, Yevgeny Tarelkin en de Amerikaan Kevin Ford aan boord is vannacht losgekoppeld van het ISS. Dat gebeurde een dag later dan gepland, omdat de weersomstandigheden op aarde niet goed waren. De reis van het ISS naar de steppen van Kazachstan, waar het landde, duurde ongeveer 3,5 uur. In Alkmaar heeft de politie gisteravond een grote actie tegen mensenhandel gehouden. Daarbij is een 27-jarige Roemeen aangehouden op verdenking van mensenhandel en uitbuiting. Eerder op de avond vielen enkele honderden agenten panda in de rosse buurt binnen. De omgeving werd hermetisch afgesloten. De prostituees zijn met bussen afgevoerd naar een locatie om daar te worden gehoord door zedenrechercheurs. Wat de actie verder heeft opgeleverd is nog niet bekend. Bij een ongeluk op de A15 is iemand op de snelweg aangereden door een auto. De politie sloot tijdelijk de A15 richting Tiel af voor onderzoek. Even voor half twaalf botsten twee auto's op elkaar tussen Echtelt en Tiel. De oorzaak is nog niet duidelijk. Een van de automobilisten die bij dat ongeluk betrokken waren... stapte uit en liep naar de vluchtstrook. Op de weg daar naartoe werd de automobilist door een derde auto geschept. En de automobilist overleed ter plaatse.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 met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Het is u vast niet ontgaan. Het Boekenweekgeschenk van 2013 is geschreven door Kees van Koten. Na vele malen die uitnodiging dit te doen afgeslagen te hebben... was het dit jaar met het thema... Gouden tijden, zwarte bladzijden, dan toch eindelijk raak. Daar kon de schrijver en cabaretier zich wel in vinden. En hij schreef de verrekijker. Dat Kees... Nog lang niet uitgekeest is het een fijne woordspeling waarin hij hopelijk uh, de kwinkslag herkent. Dat hebben we in ieder geval afgelopen week bij De Wereld Draait Door wel kunnen zien. Ik zou zeggen spoorslags naar de boekhandel om zijn gratis boekenweekgeschenk De Verrekijker in de wacht te slepen. Ik had natuurlijk een hele hoop serieuze gesprekken... met Kees van Kooten kunnen opzoeken. Maar een beetje ongecensureerd vermaak... in zo'n nacht als deze is ook wel eens prettig. Daarvoor gaan we wat jaren terug in de tijd. En dan treffen we, jawel... Kees van Kooten aan bij De Nachtzusters. Het hilarische duo dat gedurende vijf jaar... het begin van de vrijdagnacht op Radio 1 onveilig maakte. Het is 5 april, luistert u naar De Nachtzusters. Zuster! Zuster! Zijn ze weer, uw onovertroffen gastdames, dit meer dan hartverwarmende tweetal, het synoniem voor huiselijkheid, hoop en hartstocht, verwelkom ze met een gul applaus, hier zijn Kaat en Anna Schalkens. Dank u, dank u. Dank u hartelijk. Lijkt wel of de mensen vanavond voor twee klappen. Het klinkt zo lekker vol. Ze zijn in grote geta getalen opgekomen. Maar dat, dat klopt ook, want het is een hele bijzondere uitzending vandaag. Het is namelijk, dat wist iedereen, de tachtigste. Leuk dat u daar allemaal gehoor hebt gegeven. U weet, het is de tachtigste. We gaan allemaal naar live, naar de studio Amstel. Goed, nou, welkom. En toch weet ik het nu, zuster. Wat we er net even over hadden... Moet je dat ding nou niet gewoon in de kelder laten liggen? Nee, zuster, ik zeg in die net witte tegen lab. u... Nee, luister, ik zeg net tegen u... Die telefoonafsluiting, die hebben we. Die zit daar rechts bij de bank. dat, ja, kleine, dat is handig, dat, dat kan kleine, je nog eens bellen. Dat kleine neusgaatje, dat hebben we. Als we daar het modempje op zetten, het modempje van vader... daar op het televisieschermpje, hebben wij ook een penep. Ik weet niet, ik weet niet, moet je zo'n ding niet... Bovendien, ik heb laatst heb er een beetje vocht op laten vallen. Dus ik weet ook niet of het nog helemaal bedrijfzeker is. Maar hij ligt ook in een vochtig doekje in de kelder, dat modempje. Ja. Dus dat is die gewend, dat geeft niet. Dat is niet zo erg, hij gaat niet en, en wie links, moet links... dat dan aan die telefoon vastzetten? Heb ik allemaal geregeld, dat het Geurking doen. Geurking? Ja, die wil best nog een keer langskomen. Die zegt die vorige keer... Geurking, die vorige keer de perende... Ja, precies. In de lamp. Ja, ik had hem moeten zeggen dat ik de Peer net van tevoren een sopje had dat gegeven. Ge mee. Die man vindt dat hij erg, die is, dan gewend. Die een schok van 22- voltje, meer of mindertje. Dat maakt hem niet uit, zuster. En dan ik wou ik. Ja, ja. Wat ik zeg, we hebben al een beeldscherm, hè? gewoon onze televisie. Daar zetten wij dat muisje naast. We kunnen het desnoods op de tafel zetten. Klikken wij in, we loggen even. Ja, Huppakee. Het, ik vind dat ook, ik vind die zo'n muis, dat slijt ook. Dat buikje, dat wordt helemaal haarloos en kaal. En je je, hem om. je kan hem aan twee kanten gebruiken, desnoods op zijn kant. Die muizen, die hebben dat. Het is, dus, zochtens vroeg, ik heb zin in een kopje... Koude chocolademelk. Ik klik in koude chocolademelk. Dan zegt Opgeving. u vervolgens, zuster, ga even naar de keuken. Nee, ik zeg net, zuster. Luister nou toch eens. Ja. Ik klik in koude chocolademelk, heb ik het veel sneller. En als ik het op wil warmen, zeg ik opwarmen. Doet je het? Nee, maar dan. Is het festival maar loch, het dat, dat is een kwestie van lachgezondheid. Dat gaat met glasvezels. Precies? Pakt u daar, dat kopje chocolademelk zo eens nee in de hand? Zit alles weer onder? Nee, zuster. Die elektronische snelweg is net zo lang als dat die breed is. Dus daar kun je alle kanten mee op. Ik zal nog een voorbeeld geven. Wat nog? Het is ochtends vroeg, hè? Er is niks op de televisie. Wij denken, we vervelen ons. Wij gaan eens even Ik kijken. Ik zou een ganzenbordje. Nee, nee. Nee, dat is dus leuk. Dat hoeft nooit meer. Nee, oh, wij gaan denken: wat eten ze vanochtend op dit ontbijtuur in Senegal? Ik noem maar wat. We klikken in Senegal. We kijken eens hoe staan daar de aardappeltjes erbij. We zijn zo, de camera staat op Senegal. We zijn eigenlijk in Senegal. Nee, nee, nee. Nee, Ik heb daar niet op weet wat je daarvan krijgt. Of in Bakino zo, dat nee. maakt niet uit. Weet je wat u daarvan krijgt? Nee, afgunst. Kijk, dan ziet u bijvoorbeeld dat de aardappelplanten daar mooi erbij staan. Dat het ja. allemaal stevig aan het groeien is. Ja. En bij ons zit natuurlijk weer de aardappelmot erin. En dan krijg je toch iets van, oh, daar hebben ze het wel hier niet. Nee, maar dat, dat, dat is wel waar wat u zegt. Maar dan klikken we zo naar bukino dan ook. Of daaronder naar Namibië, naar Zuid-Afrika. Daar is het allemaal wat rijker. Maakt niet uit waar u maar heen wil. Alles kan. Alles kan met de elektronische internetsnelweg. Ik hoef, bijvoorbeeld ik kan u loggen. en u wordt zo een virtuele fantasie. Ik Wat? zet de integraalhelm op van Buurman Bagenlap. Wat? Ik klap hem dicht en ik zie u als een virtuele fantasie. Wat? Zoals ik u wil hebben. Zo bent u. Ik? U gaat mij inloggen? Ik heb, het, ik heb het over u, hallo, hallo, ja. Ik... Ja, ik log u ik kan, ook ja. God. ik kan ook God inloggen. Ik klik in GOD, want ik geloof in God, dus ik ben er zo. Nee. Zien we die ook eens zitten? Zien we ook eens of die op een troon zit of juist niet? Toen nou toch, zuster, dat weet u heel goed. Dat zijn gesneden aangezicht van de schepper. Dat mag niet verbeeld worden en zeker niet op een scherm. Dat nou, is verboden. Maar wij toch wel? Nee. Als de toekomst verder. Zegt... Maar is dat ook voor nodig? U weet toch dat. U bent geschapen naar het aangezicht en het beeld van de schepper. Dus ik hoef u alleen maar even aan te kijken, nou, dan weet ik genoeg. Ja, dat is dan wel zo. Maar goed, u als virtuele fantasie, dat lijkt mij nee, leuk. Ik, nee, nee, nee. Ik, ik moet het, nee. Ik moet het, dan ben ik als het ware in een andere dimensie. Precies. Een soort Annabin. Uh... Maar. Dan zit ik op de, op de elektronische snelweg. Ja. Die is net zo lang als dat die breed is. Dat zeg ik. De mogelijkheden zijn legio. Legio. Ja. Laat die fantasie maar eens werken. Doe maar. Dus ik kan, maar wat kan u allemaal wel niet doen? Ik kan. Stel, u zit te eten, u bent aan het toetje toe. Ja. U let af? even niet op. Ik zit aan de vlaag. Kom ik virtueel aangestoven? Ja. Hop, hop, hop. U draait zich om, weg toetje. Dat kan. Dat kan nou, ik dan. Ja, dat die zou... macht heb ik dan. Nee, maar dat ja. zou... Je, nee, dat zou... Nee, dat, ja. nee, dat ja. zou je dan gewoon nee. niet moeten ja. doen. Maar goed. Of bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld s'nachts. S'nachts in de bedstee. Ik kan gewoon alle dekens pakken. Doet u niks tegen, want ik ben virtueel. Nee, nee dat is nee, ja. nou niet lollig. S'nachts slaapt u net als ik. Nee, niet van, die soort, niet van dat soort nee. gekke dingen. Dat, dat... Nee, maar de, zo is de mens... Wat bijvoorbeeld stel... We zitten samen in de trein, net als verleden jaar naar Nijmegen, weet u nog? Ja, dat kijken ze elkaar op leuk naar de bloemen kijken. De bloemen ja, dat is bracht. die mooie klok, weet u nog? Helemaal van bloemen. Stel, ja, doen we hebt nou het nog een te keer? Ja. ja, wij zitten samen in de trein, ik virtueel, u daar gewoon naast. En fijn, komt de conducteur aan en opeens. Hups, stap ik op de elektronische snelweg. Ik ben weg en daar zit u met twee kaartjes. Aan. Leg dat de conducteur maar eens uit. Nee. Ja, ja red u zich daar maar eens uit. Ja. Nee, maar, dat, ja. nee ja. maar dan spreken we van tevoren. Maken we dat contract technisch voor elkaar? Dat we dat soort dingen niet doen. Nee. Wat, wat u net zei, zo is de mens. Hoe bedoelt u, zo is de mens? Zo is de mens. Al die nieuwe vindingen. Dat, dat weet u toch? De geschiedenis leert het. Het wordt allemaal ten onnutte gebruikt. Het wordt allemaal verkeerd uitgelegd en het wordt allemaal. Als wapentuig, zo is de mensheid. Daar kan je niks tegen doen. Neem nou de Lucifer. Wat is er mis met de Lucifer? Ja, ik zeg alleen maar: de grote wereld brandt. U bedoelt, als de Lucifer niet was uitgevonden, stond dan dan ze in de hand. Dan hadden ze die nooit aan kunnen steken. Hoe oh, bedoel u Had bedoelt... iedere pyroman met lege handen gestaan. Oh. Straks gaan ze met dat internet van nu bij bomen bladeren, weet ik. Ah, nee. Ja, zo is de mensheid. Ik zou zeggen, begin dat niet aan, zuster. Toen uit... nee, als... Het is toch al mooi genoeg dat we alles op batterijen hebben? We hebben de klok nu al op batterijen. We hebben de melkmachine op batterijen. We hebben twee lampen op batterijen. Ja, dat... dat vind ik genoeg. Ja, u bedoelt, het is allemaal een beetje spookverschijning. Ja, en, en je weet niet wat ze er allemaal mee uit gaan halen. Het kan allemaal zulke verkeerde kant op gaan. Ja. Dat wil je niet weten. Nee, nee, nee. Dat, nee. De toekomst, dat, dat heeft zo... Laat dat ding in de kelder nou, nou, ik ga er nog eens over nadenken. Ik zal hem vanmiddag nog, morgenmiddag nog eens even vlekken fris inpakken. Goed? Denk u eens in, wat kan er allemaal gebeuren? <tied> Schijning in de duisternis. Waar het licht voor goed verdwenen is, dreigen immer hel en verdoemen is. Buiten hier de duivelse nacht. Buiten eerst de woeste wildernis. Als het binnen dan maar veilig is, wie houdt de wacht? Wie houdt de wacht? Kijk, daar loopt een muisje, een oor op zijn rug. Hij komt even luisteren, verdwijnt weer vliegensvlug. Kijk, een koddig kalfje: het heeft een dubbele kop, straks eten. wildernis als het binnen dan, maar veilig is. Wie houdt de wacht? Wie houdt de wacht? Het grijpt u zo aan, zuster. U hebt het net zelf al uitgelegd. Hoor, daar gaat het vliegtuig. die reist met hem? Voorgoed verdwenen is dreigen, immer hel en verdoemen is. Buiten heerst de duivelse nacht, buiten heerst de woeste wildernis. Als het binnen dan maar veilig is, wie houdt de wacht, wie houdt de wacht. Wie houdt er nog de boom? Maar ja, goed. Als iedereen kan gewoon op... ja, als iedereen gewoon goed oplet, dan gebeuren die spookverschijnselen niet. Laat het u niet zo aangrijpen. Nee, nee, maar u Piepen was laatst. Piep Je was u bent ook bang niet. dat u gekloond was. Dat kan toch ook allemaal gebeuren, als zeven jaar. Ja, oké, okay, goed. Dat had ik de vorige keer. Maar goed, misschien is dat wel een leuke vraag voor vanavond, hè? Zo wat mensen zo zich voorstellen dromen. van de toekomst, wat ze zich dromen van de toekomst. Nora. Of dat eng is? misschien. Ja. Ben je ergens? Ik ja, je niet ik uh, sta hier ergens. ja, ja Maar ja. je hoort me wel, hè? Ja, ik hoor u wel. Ja. Hebt u onlangs nog een nare of een nachtdroom of een dagdroom gehad? Iets ellendig Nee, ik droom eigenlijk bijna nooit. De enige momenten dat ik uh, me dat kan herinneren... dat is wanneer het over mijn werk gaat. Oh, hebt u een nare baan? Ja, nou, nou, hier niet. <laughs> oh, nee, oh, nee hier niet, niet. Nee, maar ik heb een baan en heb ik van die stapelbakjes... En uh, tegen het eind van de week dan worden die stapelbakjes steeds voller... met uh, krantenknipsels die niet afgewerkt zijn en dat soort dingen. En daar ja. droom ik wel eens van. Dat vind ik redelijk nachtmerrieachtig, ja. Nou, dat hebt u dan weer. Ja. Misschien de man of de vrouw in de straat heeft die ook zoiets of iets anders. Uh, iets heftigers, hoop ik. Nou oh, ja, het dat kan rot zijn. Dat naar genoeg, zeg. Doe maar, maar ga maar even vragen. Oké, okay. ja, tot zo. Dat nou. was alles uh, qua tuin. Gos, ene keer duurt hij zoveel maten de andere keer. Nou, de volgende tune dan maar. De introductie tune. Wat ja. die poet. Wat doen we? Twee om twee? Ja, laten we dat doen. Begint u? Ja. ja. Het gaat dus over de gast, hè? Ja, dat is meestal met de introductie. Oh ja. Oké, okay. over de gast dus. Hij zag het eerste daglicht in 1941... Een oorlogskind dus, ja, allicht. En nu reeds over de vijftig. Een hagenees ook bovenal, vol grappen en vol grollen. Een schrijver ook nog eens daarbij, bekend tot achterzwollen. De boeken die hij schrijft is heus, gaan over zijn gezin. Ja, voor de gewone dingen heeft hij een neus. En die steekt hij overal in. Zijn taal, die is van goud. Van zilver zijn zijn haren. De man waar menig vrouw van houdt. Zijn schoonheid groeit met de jaren. Goed, ja, van postuur is het een kleine man. Toch behoort hij bij de groten. Beste mensen, hier is hij dan. Zijn naam is Kees van Kooten. Dat u zich. Bent u nerveus voor het interview? Ja, omdat ik niet hoorde wat jullie over me zongen. Oh, ik heb zullen we u na de uitzending de tekst. Ik zag niet lekker bij een spiekertje. Nee. Nou, we nee, hadden nee, het over nee, dat nee. u. Ja, moeten nou, we het nog herhalen? Nee nee, nee. nee laten we maar... Nou, het was best meteen. complimenteus. Ja, ja, ja, jammer dat u het ziet. niet gehoord had. Zeg welkom, beste man. Dit nee, u... is de v Je weet nooit wat ze met je aankomen. Nee, ze doen gekke ja, dingen ja, bij ja, de V-Piro. Ja, ja, u weet er alles van. Wilt u iets van de bar, iets wat geld kost uh, of een gewoon water? water. Ah. <laughs> dat wordt altijd op zo'n toon gezegd, oké? Een glaasje water Waar wordt dat altijd? In de tweede... Op de televisie? Op de televisie, hè? Ja, als dat is heel anders hè. Als ze liever een glaasje wijn zouden hebben. Een glaasje Wilt u een water. glaasje wijn? Nee, een glaasje, glaasje water. Graag. Zou misschien half vol. Nee, een glaasje water. Glaasje. Glaasje water. Zuster een glaasje water. Wacht even, als wij nou ooit op televisie komen, een glaasje water. Ja, een glaasje water. Een glaasje graag. water. Glaasje graag. Water. Ja. graag. Ja, je kan ja. het maar nog. Een glaasje water graag. graag. voor een talkshow ja. uitgenodigd. Dat kan. Goed, Ja, we zitten met een slightly probleem. Het is voornamelijk zo, um, ja, uw hele leven hebt u al in de boeken uit de doeken gedaan. Het staat allemaal al beschreven. Ja, uw en prostatite ben... staat erin. Ja, Uf... ja. ja buitenhuizenavonturen, binnenkinderen. avonturen, ja. binnen de -avonturen ja. dat de kinderen moeten wennen aan zonder speeldieren. Ja, ja. ja. Dus, en, en, ook, u heeft het om... allemaal gelezen. Alles. Alles. Uh -huh. Ja, we, ja, we bereiden ons altijd voor. Hadden we dat nu maar niet gedaan. Ja, en de, wij halen, normaal voeren wij een diepte-interview met de gast. Ja. Maar ja, wat moet je nou nog vragen aan u? Er zijn nog een paar kleine details ja. waar we dan misschien nu even kunnen aantrekken. Heel graag, begin. Um, ja. De eerste vraag die ons echt op de tong brandt... is wat wij dus niet weten. Hebt, hebt u een, een zuster? zuster? Ja. Ach, <lacht> hebt u een zuster? Ik heb een zuster, leuk. En uh, die is uh, vier jaar jonger dan ik. En dat is lastig. Oh nu niet meer, maar dat is. Ik heb een zoon en een dochter, zoals u misschien weet, en ja. die schelen twee jaar. Ja. En Dat is makkelijk. Leg uit. Dat ontkent elkaar niet, maar ik heb jarenlang voor mijn vrienden eigenlijk niet willen weten dat dat mijn zusje was, begrijp je? Was ze niet knap dan of, ja, wel, prachtig, of had, was ze ongelukkig? Nee, ze is hartstikke mooi. Maar als dat meisje twaalf is en dan wil ze eigenlijk wel mee naar. Oh ja, dan ging u naar het de discotheek nee, dan. we naar het park. Alleen naar het park. En dan wou ze mee? Ja, tuurlijk. Dan is jongens. dat zo'n blok dat, Daar schaamde je je, je voor. Dus dat lukte dan niet. Dus vier jaar is net een dat is lastig leeftijdsverschil. Dus maar dat nu moet... is het allemaal rechtgetrokken. U zou dat kunnen aanraden aan ouders in SP meteen... van... plan dat een beetje. Ja, ja meteen die, die zuster erachter Maar ja, u had nemen, met, ja, met Kimmetje dan... en met Kasje dan wel alles in de luiers in één keer. Laten we wel wezen. Ja. met, met, oh, met Kim de, en de, Kas. De, ja, het is even door pezen, maar ja. je krijgt er zoveel voor terug. Wat, Wat dan? krijg ja. je er Wat je nou eigenlijk voor terug? Eh... Zelfkennis. Oh, ja. Je, ja. Ziet, je ziet jezelf in dat ja, kleine... Ja, als het ware weer spiegelt. Ja, meteen. Ja, geef, ja, ja, ja meteen. Ja. Je kijkt en, met... en dat is fijn, om dat zelfkennis te hebben. Uh, dat, is, dat is makkelijk. Makkelijk? Ja, dat is makkelijk. Even kijken welke kant we nu op gaan. Hoor. Dat is, uh, nou, je krijgt me, er ja, veel voor terug. Je krijgt er veel voor terug. Je ja, ja. krijgt er veel voor terug. Je krijgt hoeft het, hoeft het interview niet in de hand te houden, hoor. Dat doen wij wel. Oké. Okay. Ja, neem dat u zegt welke kant gaan we op... Ja, dat, dat, nee. dat maakt niet uit. Doe maar u hebt misschien het idee dat u bij een pingpongwedstrijd verzeild bent. Dan weer links kijken, dan weer rechts. Is dat weer? Nee hoor, ik zal gewoon recht voor me uitkijken. Nee, en, wat, wat, en, wat u wilt. wat komt wat het stereo binnen. Ja, nee, ja. Ik, zit namelijk nee, ik, ik krijg er veel van terug. Ik hou even van mijn kinderen, zoals u weet. Ja, en de kinderen ja. ook van mij. U hebt ze goed afgeleverd, en, heb ik bedoeld? Ja, keihard opgevoed. Koude douches. Ze hebben koude een baan. Koude douches ook, de jongen? Ja, altijd meteen, zaterdagavond, koude douche, ja, Zoals ja, ik, in een tijl. Ja, heb in een heb gedaan. in een hebt u groot gebracht, ja. Ja. Maar, maar, ze groot gewaagd, eigenlijk, ja. Lijfstraffen heette het nu, maar het was ja, nee, een goede tik op, op zijn zo. tijd. Dat, ja. dat was, waar een, sloeg het dan u. op? Op het gezicht? Of? En, altijd op het gezicht, ja. Altijd ja. op het gezicht? Ja, altijd op in het gelaten. Midden in het gezicht. Het is gezicht, toch heel knap, hè, ja. he? ja. Kimmetje? En de, maar schoppen onder de billen. Dat is, ja, oh, dat doe je ja. niet, in niet in het gezicht. Nee, als schoppen, ze moeten dat doe je ze hier gaan liggen, dat is en zo, zo, zo de mythe. Ja. Nee, en nee. dan nee. altijd nee. als ze, al ze wegliep, als ze dachten dat het klaar was... dan schopte oh. ik ze onder die billen. Was, ja, schop Na heet ja. dat in schop de Dat ze gewoon even weten dat er iemand ja. nog... Uh, dat ze nooit iemand de rug moeten toekeren. En dat heeft geholpen, hoor. Maar goed, u had het net over uw zuster. Maar hebt u zelf ook kleuteronderwijs genoten? Mijn moeder was kleuteronderwijzeres. Ach. En dan mocht ik wel eens mee naar die kleuterschool... waar mijn moeder de zuster was... Je? De, de, lerares, de, zucht, de lerares, de lerares, en dat is een hele enge ervaring. Oh. Omdat je dan jaloers bent op die andere 58 kinderen zaten er toen hele klas dag met je moeder zitten. mijn moeder zitten. En... En... Ja, ja, ja, ja. Dus toen en mocht, mocht, ik mocht ik eraf. En, en ik heb verder. Toen mocht ik naar figuur zagen. Oh, dus wel... je hebt wel enige ja, ja, en een handvaardigheid. Ja, een zaagje kostte 5 cent. En dat, dat brak en dan in blank... die eerste aanzet, want dan moest je die bocht om... Heeft u ooit een Nee, ik nee, nee, wel. het zuster niet. Nee, ja, die heeft wat vochtig Spannen handen. en dan zingend was dat heel, heel strak. Stond dat, en dan ging je zagen en dan moest je een bocht om voor die lampenkap... en dan brak die in die bocht. Oh, die maakte een lampenkap. En dan mag lampenkap. twee keer breken en dan moest je, nou, moest je naar huis... Dus u deed al thuiswerk op uw vierde? Ja, voor thuis. Voor thuis heb ik al die meubels gezaagd. dat was natuurlijk geen geld voor, hè? Dus de bankstel en stoelen heb ik allemaal op figuurzagen. gaan maken. ervan ja, mahonie, onminstend ja Ja, bent van die generatie die niks huis. Wij hadden helemaal niks. was helemaal niks. En vakantie dan in die schoenendoos met de buren. Stond er een schoenendoos op de Veluwe. En dan met zo'n man of acht zaten we daar dan in. Twee weken in de regen. Tot het ging lekken en dan ging je weer naar huis. Dan liep u dan heen? Ja, te voet. Met, Alles te met voet. Alles te voet, ja. Goh, dat geeft even een inkijkje ja, waar ja. u dus niet over geschreven hebt... in al die boeken die wij van houden. Nee, nee ik bleef. heb het een beetje mooier gemaakt dan het was. Ja, precies. Ja. Het was erg, He hè? Hebt u daarom uw jeugd zo'n beetje niet, niet beschreven? Uw eigen jeugd, nou, dat, dat wel het, wel het zo over. hard was. Nou, Daar heb ik wel over. Nou, ik vond het... Ja. het was, ik vond het niet vrolijk, nee. Het, het was grauw. Het grauw, de straat was te breed en het weer was te grijs. En, uh, het was ook en nog in Den Haag. En de school was niet leuk en ook nog in Den Haag... Nee. En dan om... nog een klein zusje wat mee moet naar het park. En op één kamer samen. Ja. Had u alleen maar een zuster? Ik had alleen maar een zuster, ja. Meer bij, daar bleef het bij. Mijn nou, vader en moeder dan? Ja, wat deed uw vader? Zuster. Mijn vader was uh, vertegenwoordiger, die reisde het land door. Wat vertegenwoordiger? Hij vertegenwoordigde uh, van de firma Rijam van de schoolagenda, weet u? Ja, Ja. ja? ja? Ja. En die maakte ook gewoon een mooie agenda's en notitiebokken en zo. Dus ik had altijd papier thuis. Dat... Ook in de oorlog. Dus dat had u papier. wel? Ja. ja. En dat heeft geschild. Maar dat moesten natuurlijk ook weer delen met dat jonge zusje. Dat werd gekookt, daar had je van, hè. Dat papier. Dat... Oh. Om te schrijven gebeurde dat niet. Je mocht wel schrijven, maar dan moest, met, moest het uitgegomd, dat vel. En ja. dan kreeg mijn zusje dat vel. Die, moest dan, die ging het dan, van, dan ja, over. Met in. één vel. Dan, moest dan, maand, dan kent u dan een dus een ook het verschijnsel uh, wat wij nog steeds wel drinken. Omdat we het gewoon heel lekker vinden. Maar dat gebeurt haast niet meer in Nederland. Zwacht zwachtel Zwachtel? Ja, dat je een zwachtel door het kokende water haalt. En dat het dan het residu, zeg maar, dat kun je drinken. Een zwartel. Dat kent u dan? Zwachtel, ja. Kent u dat? Ik heb een Haagse G, hoort u dat? Nog een beetje. Hoe gaat die? Mochtel. Mochtel. Ja, zwachtel. Is dat erg? Zo'n spraakgebrek? Nou, ik vind het vervelend omdat ik het zelfs af en toe in de stem van mijn kinderen hoor. Die dus nooit in Den Haag hebben gewoond, maar die hebben dat van mij overgenomen. Maar ja, dat, dat ramt u er wel weer uit. Ja, toch? Ja. Nou, hè. Te veel, veel voorgelezen. Je, je moet misschien dan ook niet te veel voorlezen als je zo'n spraakgebrek hebt. Zullen we even naar buiten gaan? Ja, Nora, Nora staat te trappelen. Ah. Nora? Te hebben. Nora? Ja? Ja, vertel eens, wat hebt u daar? Nou, uh, ik ben hier in Schiller. Het is hier ongeveer net zo warm uh, als in de studio. Maar niet minder gezellig. Uh, heb jij onlangs nog nare dromen gehad of nachtmerries beleefd? Ja, regelmatig heb ik niet. Maar gaan ze over? Uh, moord en doodslag. Ben je zelf de dader of iemand anders? En, vaak zelf de dader. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Nou ja, uh, ik weet niet, maar het komt er vaak op neer dat uh, ja, mensen doodmaken of zo. Of, uh, of er zit iemand achter me aan. Ik heb dat vaak, het is vreemd. Met werktuigen? Of... Ja. ja, waarmee ja, maak je ze dood dan? Met werktuigen? Ja, schieten soms. Of, uh... nou, het is heel vreemd. Ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen, maar. Uh... Ja. Vraag nog eens wat. Redelijk gewelddadig dus. Ja, heel vreemd, want ik ben normaal helemaal niet zo. Maar uh, vaak zoals je het op de ja. tv ziet ook, ik denk dat het er ook wel mee te maken heeft. Maar het, het doet me in principe niks. Maar ik heb dus wel eens gedroomd dat ik ook de consequenties ervan uh, van moest beleven, zeg maar. Dus dat ik ook het gevoel had dat ik uh, achterna gezet werd door de politie en zo. En, en dat ik echt uh, zenuwachtig wakker werd van... Uh, weet je, dat mijn leven een beetje in de knoop zat, dat ik nergens meer naartoe kon. Dat ik je kan dat je tralies wakker werd. Werd je achter de tralies wakker? Nee, nee, dat niet. Maar gewoon met het idee dat je, dat je iets gedaan hebt dat echt niet mocht. En normaal heb ik dat niet. Normaal is het zo dat, het, dat je. je maakt iemand dood en uh, net als op tv, het maakt eigenlijk niet uit. Maar ik heb ook wel andere gehad die eigenlijk veel engel waren. En dat is meer dat je. Uh, dat ik iets had of zo. Dat ik een of andere ziekte had. Dat ik mijn hand had. Uh, dat hij aan het rotten was of zo. En dat, je, dat is veel realistischer namelijk. En dan ja, je niet echt, zoveel televisie Dat je echt keken. iets hebt wat niet overgaat. En dat je... Ja, moet je zweet ontwakkeren en zo. Ja. Minder televisie kijken. Nou, je zal het niet geloven... maar hij ziet er erg lieftallig uit. Echt nee, waar. ja, maar dat Zonder kan. de rotte handen. Het gruwelijke mensje dat in de Je kan het uit. niet kan. zien hoor. Nee, het is echt een lieftallige jongen. Nou. Heb jij onlangs wel eens nare dromen gehad nog? Of nachtmerries? Nou, ja, en ik weet niet of het echt naar is. <laughs> vertel maar, dan maken wij we wel uit Vertel het naar maar. is. Uh, nou, ik had net met haar over dat, we, dat ik... Ik zat te dromen dat ik ontzettend naar de wc moest, dat ik ontzettend diarree had. En ik toen naar de wc ging ergens, maar er waren ontzettend veel mensen buiten. En toen dacht van ja, dat kan gewoon niet. Ik kan hier gewoon echt niet naar de wc. En toen moest ik overal gaan zoeken en er ontzettend veel deuren. Er was nergens een wc. <laughs> En toen uiteindelijk, toen vond ik het toen mijn sena en toen zat ik het wc en toen werd ik zwakker, maar ik heb een hoogslaper. En toen Wat ben ik dus in mijn naakie. Ik moest zo hard rennen naar de wc omdat ik zo, omdat ik zwakker werd. Ik moest zo nog naar de wc. Nou, dat was het eigenlijk. Nou, no. Dit is een echte ja, nachtmerrie. Ja, Ja, absoluut. Heel vreselijk. Vind ik nou, het heel vreselijk in de studio. Ik ja. heb nog één iemand oh, volgens mij aan de andere kant. Ja, wacht even. Deze dame zit zo vriendelijk te kijken. Heb jij wel eens nachtmerries? Um, ja, ik heb van de week heb ik een uh, behoorlijke nachtmerrie gehad. Hoe ging die? Um, ik was met mijn vriendje op stap, Nora, u een dagje ietsje. de stad in. En um, uh, ik moest de hele tijd de tassen met boodschappen sjouwen. En mij had me beloofd van, s'avonds gaan we uh, lekker uit eten en dan betaal ik voor je en gezellig. Dus ik had me helemaal veel van voorgesteld en wel blij was ik. En toen kwamen we in het tentje waar we zouden eten. En toen kwam hij een ex-vriendin van hem tegen. En toen zei hij, nou moet ik even mee praten. Ik zei van, nou ga je gang. Dus ik ging ergens aan een ander tafeltje zitten. Het wordt altijd uitgebreid hoor, als het over exen gaat. <lacht> nou, het was helemaal. na. Nou, nou, nee. Maar Op een gegeven moment, toen, um, uh, um, toen dacht ik, laat we toch maar eens naar het tafeltje toe gaan. En toen zat hij met haar te eten. Toen zei ik, wij gingen toch uit eten. Ik zei, hij, oh shit, daar ben ik helemaal vergeten. Toen werd ik helemaal ellendig wakker. Ik hoorde dat het te actie Nou, Nora, dit waren verschillende ja, ja, verhalen. Heel verschillend, verschillend toch? Ja, ja heel verschillend. Heel absoluut. Heel vreselijk. Ja. Oké, okay, tot zometeen. Zijn dat nou voor u herkenbare dingen, meneer Van Kootje? Uh, die dromen jou, ja hoor. Ik heb de, de, de allerbekendste heb ik: dat is dat ik kan vliegen. Maar die kent iedereen. Ja, die ken maar die kan je toch ook? Ja, dat vindt ja. u na, dat is hoort nee, onder de van. categorie nacht. Ik weet ook precies is. hoe ik het doe. Het uh, is dus niet spectaculair boven de stad, maar door het huis een beetje. Ja. Oh, dat huis? Ja, zo'n meter of vijf, de armen hier tegenaan. Meter of vijf? Heb ja. je zulke hoge kamers? Nee, horizontaal. Vlieg ik oh, oh, van naar de andere. Of andere. Zo. Ik denk, want dat, dat is hoog. Hoog is hoog koste, ja, stel dat je een huis hebt van 5 meter hoog. Ja, je kleren. Ja. En dan verder heb ik eens gedroomd uh, dat ik uh, ineens wist... dat Prins uh, een pseudoniem was voor Plek van Bemelen. Plek van, plek van, plek van ja, Bemelen? Ja, hij heette in het echt Plek van Bemelen, droomde ik. En ik heb eens gedroomd, en daar was ik ook heel blij mee... Dat ik aan uh, Johan Cruijff vroeg toen hij nog voetbalde of hij tijdens een wedstrijd wel eens een liedje in zijn hoofd had. Dat en wat heb zei je toch die? wel eens over? Wat zei hij die? zei in die droom uh, dat hij eindelijk nu eens een goede vraag kreeg gesteld. En dat was deze. Ja. Nou, ik, ik vind dat een bijzonder droomt. En, en ook wel, ja, ik heb ook wel iemand vermoord, wat die eerste jongen vertelde, dat, uh, dat kan ik wel navoelen. En uh, die ligt ergens begraven. U Ach, er zo links en Langs de weg heb ik dat ergens gedaan. En dan hebt u een kruisje? Op en, je maar iemand weet het wel, en dat is een, ik geloof een brigadier in Purmerend. die weet het. En die angstdroom komt ook regelmatig terug. En dan die brigadier, die, die staat dan voor de deur, die belt aan en die zegt: we hebben het lijk gevonden. En dan vlieg ik dus over zijn hoofd, vlieg Vijf ik meter, vlieg 20 ja. meter weg. Ja, naar het voetbalveld, Alwaar. Ja, plek van Bemelen staat. Ja. <lacht> Mijn beste vriend geworden, eigenlijk. Ja, plek. Plek, ja, ja. Zo'n lief woord, plek, een nieuwe naam, plek, plek van, van Bemelen. Een mooie Prachtige naam, hè? Ja, plek van Bemelen. en zo hij echt. Dat, als u dan zoiets droomt en u moet dan een typetje verzinnen... dan komt die naam eronder, of juist niet? Nee. Wie die houdt dat niet. Die plek van Bemelen. Die is voor nou, dat zou best iemand plek van Bemelen kunnen ja, heten. Maar het is een beetje te komisch, hè? He? Het moet een beetje geloofwaardig zijn, namen, vind ik zoals ja. bij jullie dat je het gelooft dat het echt kan. Ja, Kaat en Anna zijn wij. Ja, bedoel, dat bedoel, is heel. Vind ik vind ja, goede dat naam. Dat zijn die beste. Dat ze ons mooi. niet zo te geloven. Nee, ja, dat is toch een mooie naam. Ja. dus plek van Bemel is te gek. Ja, vind ik. Het is te te lol of ja. zo. Gebruik ik niet. Nee. maar komen we komen even terug over die typetjes, hè. U bent natuurlijk altijd. U werkt met meneer de Bie. Maar ja. waar wij zo vreselijk benieuwd naar zijn. Hoe was die eerste ontmoeting met? Meneer De Bie, hoe ging dat? Wat, wat ik zat op de middelbare school, het was het Dalton Lyceum in Den Haag... en ik was dertien en zat in de tweede en Wim zat in de vierde. En uh, je kent de bewondering wel die je hebt op school... voor uh, jongens uit de hogere klasse en meiden. Hè, en uh, Wim liep uh, over de gang in school en zei tegen een, uh, een vriend uit zijn klas... terwijl ik mijn uh, joppertje stond aan te trekken... Uh, kijk, uh, we hebben gemeend hier alles licht en ruimte moeten houden... En dat vond ik zo fantastisch, dat, dat jongens dus binnen die school... Daarover dat, nadachten. Dat, nee, dat deden, alsof al ze dat deden, hadden gebouwd. Ja. Dus toen er een cabaretavond was en Wim de sketch deed van de Amerikaanse kapper. Dat ja. waren dus vijf mannen, die werden ingezept en dan kregen ze een ladder... Uh, over hun hoofd zaten ze allemaal tussen twee sporten. Ja. En dan uh, kwam de, dan de kapper op met een, met een zwaard. En die ging dan die vijf mannen scheren. En dat lukte niet. En dan kregen ze die ladder niet af. En dan was het slot van de sketch op naar Amerika. En dan liep je zo met die ladder liepen ze af. Ach. Ik kende die sketch wel. Dat is dus, een leuke sketch. Toen heb ik meegedaan met Wim. En zo is het begonnen. En hij vroeg u of hebt u zich Nee, ik meldde hem meteen dringen. aan uit de zaal. Ja, met dus er was aan een aan. soort van bewondering, uw schaps? Ja ja, ja, ja, ja. En die bewondering is gebleven. Oh. En, en daarna moest oh ja. u in dienst? Oh ja, mooi. Ik moest in dienst ja. En u begon als gewoon soldaat, maar u kwam eruit als luitenant? Nee hoor. Dat was nee? Wim kwam eruit als, als brigade-generaal. Oh? Wim was luitenant. Nee, kijk, je ging toen in dienst omdat je anders geen rijksbetrekking kon krijgen. Als je niet in dienst was geweest, kon je geen rijksbetrekking krijgen. En het mooiste beroep leek mij op... leraar Nederlands te worden. Broek? Maar dan moest je in dienst geweest zijn. Anders kreeg je geen rijksbetrekking. Dat was echt zo. Dat gelooft niemand. Het was zo. Maar dus u betrekking... bent geen Nederlands gaan studeren? Nee, want toen Wim in dienst zat... Uh, toen ik in dienst zat, was Wim al bij de Vara Radio uh, begonnen, voorzichtig. Ja. En uh, daar mocht ik mee meedoen. Dus toen ben ik niet gaan studeren. Na dienst u, ben ik meteen uh, Hebt u daar uh, nou nooit spijt uh, van dat u dat diploma niet hebt gehaald? Doe je kan hier niet eeuwig mee doorgaan. En dan sta je zonder papier. niks. Ja, ik had graag... Houd een keer op deze dokterstitel had ik graag willen hebben, ja. Met ja. hebt u vast ook niet. Een sigarenwinkeltje beginnen zitten er ook je staat vaak in zo'n lijst namen. En dan hebben we toch allemaal doctorandi en, en meester voor hun namen. En daar staat niks voor. Dat... Ja, maar, dat mag ik dan nog een eens beetje... een vraag stellen over die leraar Nederlands? Eigenlijk, ja. Wat trok u daar zo vreselijk in aan om neer leraar Nederlands te gaan worden? Nou, het leek mij het meest artistieke wat je kon doen in die tijd. Oh. Want, want voor... voor uh... Uh, toneel to of theater, dat dacht je helemaal niet aan. Dat bestond niet, dat was de familie Bouwmeester. Vanavond missen we helaas die prachtige hoogste tijd van uh, Frans Wijs... met Rijk ja. te gooien, de grootste filmacteur van Nederland. Als Bouwmeester, dus alles wat toneel deed, dat heette Bouwmeester. Dat was een geslachtige je, je ging niet zelf ja. bij het toneel. Dus je dacht, nou ja, dan maar uh, lezen, want dat vond je leuk. En dan erover lezen en kunnen lezen wat je wilt. Leren Nederlands dus. Het had niet dat te maken met dan. het kunnen uitdelen van lijfstraffen. Nee. Nee, nee, nee. nee ik zou een hele zachte leraar geweest zijn. Ja. Het was ook een hele zachte sergeant in dienst ook, hoor. Ik heb de jongens wel op uh, ontbijt tot bed gebracht, de soldaten. Ach, het is niet waar. Ja, want het waren allemaal ja, zielige jongens die ook maar ja, ook ver uit van Limburg, nou... Ja he, vaak. En waar was u gezeteld? Ik ben geëindigd in uh, Schoonhoven. Daar was het regiment van Heuts gevestigd. En daar kwamen jongens op die deden over de basisopleiding uh, vier maanden in plaats van twee. Dus dat ging allemaal iets de wat langzamer. Slomere, ja, ja heel aardig jongen. We moesten wachtlopen altijd. Ja. Had u veel heimwee in die tijd naar uw familie? Uh, nou ja, uh, dat was natuurlijk verschrikkelijk. In, in eigen land opkomen. En dan de eerste zes weken niet naar huis mogen. Ja. Zo, niet, zo blij, blij niet dat ik een vrouw, er... vrouw ben. Ja, precies. Ja, dat soort nou ja. zijn wij daar blij om. Ja. Ja. Milva's en Marva's. Heb je die nog? Bestaan die nog? Nou, die hoeven niet. He. Nee, maar als ze, als, ze het deden, als ze deden. dan mochten ze ook de eerste zes weken dus... niet naar huis. Ja, je om je te wennen aan een. Precies, zo'n situatie. Hè. Maar, dus maar, ik heb maar... vreselijke hemelwegen, ja. Ja, heel erg. Haal bij je. Nee, niet gehaald. Nee, nee. Veel veel maar, beter. Want u bent erg gesteld op familie, gezin, kinderen, u, u, uw ja. naasten. Ja, dat ben ik erg U bent daar bijna ja. aan verslaafd, las ik. Verslaafd aan mijn gezin? Ja, ja. wat bedoelt u daar precies mee? Ik, ik bedoel daarmee dat uh, je, je, je, je bekommernis... Uh, een beetje in de, in de allerkleinste kring uh, moet beginnen, volgens mij. En... Is dat ook geluk misschien voor u? Of is dat dus te groot? Ja, wat is nou geluk? Nou, zo gelukkig mogelijk. elkaar meka zo plezierig uh, mogelijk leven bezorgen. Dat is toch uh, het leukste wat je kunt doen, vind ik. En krijgt u daar dan ook zoveel voor terug... dat u ook een gelukkig leven hebt in uw gezin bijvoorbeeld? Of... Ja, hoor. Ik, ik heb niets te klagen. Niets te klagen. het gaat allemaal ja. lekker. De kinderen zijn nu het huis uit. Ja. Hebt u erg moeten afkikken toen van die... Wel, nee, joh. <lacht> oh. Nee, helemaal oh. niet. Nee, hoor. Uh, ja, kijk, dat is nou een beetje het probleem. Uh, ik heb het in die boeken omdat ik niet zo'n uh, rijke fantasie heb, heb ik gewoon mijn binnenhuisverhaal verteld. Ik hou van uh, vader, moeder, de dood van de hond, de uh, geboorte van het kind. Uh, nou, dat verhaal, dat binnenhuisje. En dat vind ik heerlijk om het daarover te hebben. En om dat, dat binnenhuis zo uh, prettig en aangenaam uh, en open mogelijk te maken. Dus ik heb niet hoeven afkikken, want ik zie ze nog heel vaak hoor, eens in de zes weken. Komen oh, ze nog, uh... A7, ja. Ja. Dat gaat met agenda's of is dat vanzelfsprekend <laughs> dat ze komen? Nee, ik heb nog stapels oude agenda's van mijn vader en daarin wordt het allemaal bijgehouden. Dat wordt allemaal ja. bijgehouden ja. dat ja. ze komen. Ja, ja. mogen we uw u een verzoek doen? Ja. U hebt ja. voor vandaag speciaal een, een lied geschreven, u hebt dat voorbereid? Ja. Mogen we dat horen? Wilt ja. u het al? Wilt u het al? Het Je nu al. Nee, dat is goed. Uh, in de hoop dat jullie het ook herkennen. Net met Paas weer achter de rug. De, de files en de in- en de uittocht. En er staat er weer voor de deur. De nieuwe uittocht. En bent ik, u ook geweest met Paas? Ik ben hier. Gewoon hier gebleven. Ja, want de kinderen kwamen. Ah, en dan, ik had eieren. Was voor ze deze Ach ja, nou. Dus. dus, dus uh, nou ja, en, en nu komt straks die uittocht weer. En ik hoop dat men. Uh, heeft wat ik ook heb. Als je in zo'n file zit in zo'n weg dat je dan ergens naartoe gaat en dat je een paar keer onderweg dezelfde auto ziet, waarmee je een hele rare vluchtige band opbouwt. Ken je oh, dat? Dat, gaat dat fenomeen? Ja. Daar gaat het ook. Daar kijken wij vooral van in de trein. Zal ja, uh, ik, uh, ik zal het rappen. Ja, nou. Aan de piano. Matin. Heeft het een titel? Het heeft, een, uh, reis, niet heeft het. reis niet. Het heet het. Oh. Hebt u een riem met een gesp? Nee, mijn riem zit om. Het heet... Doe ik dat? Doe ik dat? Het heet L'enfer se sont les autres auto's, zo heet het. Goed, hij is nu goed. In een mengsel van verveling en overconcentratie leid ik op de snelweg vaak aan hyperobservatie. Nou weet ik in een file toch al weinig te verzinnen, dus kijk ik automatisch bij mijn buurwagens naar binnen. Met name in het hoogseizoen, wanneer wij zuidwaarts trekken, om met een man of 10 miljoen hetzelfde te ontdekken. Verval je naar de grens, verlost van moeders pappelt, al aan het eerste frietkot tot een zeldzaam botte robot. Werktuiglijk absorbeer je iedere ingehaalde auto. Je rijdt voorbij en kijkt opzij en maakt een stille foto. Wanneer ik dan mijn brandstof met zo'n Franse slurftank, dan komt er weer die Opel met zijn rare Paarse Surfplank plus de groene Morris van die Engelse kampeerder. En telkens dacht ik opgelucht: zie zo, ik ben er eerder, want ik ben niet zo'n plakker, maar eerder een passeerder. En mikkend op een poortje voor de zoveelste peage... herken je voor de derde keer de vrolijke bagage van dat dikke echtpaar. Hij riep nog bon voyage. Toen je ze voorbij reed was dat in de borinage. En lusteloos taxeer je weer elkander's outillage. En allebei besluit je tot een snelle demarrage. Maar op en langs de snelweg heerst een kotsende ravage. Aangericht door types van proletige pluimage. De pompstation toiletten leiden alle aan lekkage. Geen functionaris neigden tot gebaren van strikage. Maar uit de kanten zweet en precieze promilage. En in de baan verlenen ze een oma hartmassage. Dus in plaats van lekker thuis te blijven achter de vitrage... zijn 12 miljoen verdolden op een helse pelgrimage... en duizend kilometer lang hun ware personage. Felinis Roma liet het zien, maar dat was nog montage. Maar hier valt niks te zeppen, dit is echt geen trucage. En wie hier arriveerde als een man duin certenage, die droomt van een voyage in een leuke entourage... en van bekende bullen in een vreemde etalage... berekent men de hele dag het voordeelpercentage. En over de excursie naar de situsvruchtplantage... schrijven ze de buurvrouw een aanzichtreportage. Eén wagen wagels neemt een slechte tatoeage. En in dit strandhotel, op de negende etage, huil ik met de wolven en ik deel in de blamage. De plaatselijke krant vertoont de auto-ongelukken. En hoe ze drie toeristen uit hun camper moesten plukken. Het zijn wellicht de mensen die je onderweg passeerden. Met wie je min of meer een hele dag en nacht verkeerde. Vanmorgen las ik over twee verminkte kinderlijkjes. Als dat die fiesta maar niet was met die twee moutenbijkjes. Van nachtmerries gesproken, hè? Ja. Nou, drink even lekker rustig een watertje. Dat Dankja. is me wat. We... Nora breekt even in, kunnen wij even. En allemaal op rijden, ja. Nora? Ja? ja. Doe maar even kindje. Oh, het is zo gezellig hier. Niets nou, doet hier ik je ook herinneren hoor. aan welke nachtmerrie dan ook. Het is zo leuk op het Rembrandtplein. Jonge dames, ja. heb jij onlangs nog nagedroomd of een nachtmerrie <lacht> gehad? Ja, heel erg. Ik ben gestopt met roken en ik werd gewoon achtervolgd door sigaretten. <lacht> en ik heb gewoon... Alles brandde omheen. Ik zag mensen met, met gewoon twee, drie, vier sigaretten in, in hun mond. En dan sta je dan naar te kijken. En het, ja, de slijm loopt eigenlijk uit je mond. En dan heb je echt zoiets van. Oh, ik wil ook. En je mag niet. En dat is zo erg. En je mag gewoon niet. En er staat gewoon een scherm voor je. En je mag gewoon niet roken. En je ziet iedereen roken. En je wordt gewoon achtervolgd door, door, door, door sigaretten. En, je mag gewoon niet roken. Dat is het is duidelijk. He. Levensgrote Heer. sigaretten zijn het. Ja, gewoon levensgrote sigaretten. En je mag gewoon niet roken. Nee, je mag, dus nee, niet, je mag nee, niet Het is duidelijk. Nee, nee, nee, het is duidelijk. Het is duidelijk. Nee, mag gewoon niet. Dat dat niet, niet heeft ze met je zichzelf je afgesproken. Heb jij nog een nachtmerrie gehad onlangs of niet? Wat zegt u allemaal? Of jij nog een nachtmerrie hebt gehad onlangs? Ik weet niet eens waar ik mee wakker word. Je bedoelt met wat of met wie? Ik weet echt niet waar ik mee wakker word. Niet met wie of met wat? Wat bedoel je eigenlijk? Alle twee. Dat moet ook een vrouw. nachtmerrie zijn, toch? Dat moet ook al een nachtmerrie zijn, op zich, of niet? Nee, dat is volgens mij alleen maar een zaligheid. Ik denk van, god, het is me weer gelukt, zonder het, ik weet hoe. En ze hangt hier nu om de nek van een lieftallig meisje. Ja, ik weet niet hoe het in elkaar zit. Heb jij wel eens nare dromen? Ik droom alleen maar... Ik droom nooit naar. Ik slaap wandel. Ik, sla ik, sla ik slaap <laughs> sla sla sla sla alleen, ja. Sinds ik uh, dus gestopt ben met roken, slaap wandel ik alleen maar. Trend, ook al gestopt met roken. Heb je dat zelf in de gaten dat je aan het slaapwandelen bent of ja, ik zeggen anderen dat? Achteraf, dan weet ik het precies wat ik gedaan heb. Maar ja, het is te laat meestal. Hè? Hoezo, wat gebeurt er dan? Over en alles ga de kachels allemaal aanzetten in huis en zo. En, uh, huh? Dan ga ik naar bed toe. En dan komt mijn vader beneden is dus alles uh, bloed, hè. Heeft hij de kachel. Hij woont nog thuis, dus in ieder geval kan hij opgevangen worden als hij in het dak oh. zit. Droom jij wel eens naar? Ja, over die eten ik ook gedroomd. <laughs> over wat? die heet hier in dat programma. En die als programma, dan krijgen de mensen altijd op tijd een bom klaar, maar ik kreeg niet op tijd een bom, <lacht> Wat? Een bom? Ik weet niet, een bom die je ja, klaar moet de hebben? De ja, hun ontsnappen hadden net op tijd, maar dat lukte mij maar niet. <lacht> dat was echt heel erg. Ik lag helemaal te trillen in mijn bed en te roepen op mijn vader. <lacht> die... Want ook al thuis kan ook dus door de ouders gered worden als ze een nachtmerrie heeft. Nee, oh nee, oh nee, oh en is je vader op tijd geweest om je te redden? Want ik woon niet meer thuis. Dat was heel erg. Oh, dat is dus Kim van <laughs> Kooten misschien wel. Die woont toch niet meer thuis. Herkent u, de stem is niet zo waarschijnlijk. Nee, is het niet Kim, Kees? Absoluut niet. Nee, oh, nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> Goed, Nora. Dat was het even. Oké, okay, dat was het ja, even hier van het Rembrandplein. Dag. Tot zo. Wat was dat ja, nou? De bom klaar, begreep u dat, uh, Kees? Ja, die E-team. Dat, dat was toch die, uh, oh, de, die, die serie waarbij ze in een telefooncel een opdracht kregen... <laughs> en binnen vijf seconden zou de boodschap exploderen. En dan... En dan o, dat was dus het ook die 18. Dan... Ja, op ja? We in de zaal. Dat, was... oh, dat ken ik helemaal niet. Ik verstond diëten. Dieeten? Dus met wat is -e ook een naam? Misschien denkt zij dat dat het was, die team. En dat je met bommen moest, moest afkikken van uh, vraatzucht van, uh, of zo. Ja. Dat zal het... maar ik u vond ook dat buitengewoon creatief. Bent u ook opgehouden met roken? Ja, ja, ja, ja. Ik ben er wel mee opgehouden. Maar ik ben nu op zo'n uh, punt gekomen dat ik uh, het op een gezellige avond. Uh, uh, kan doen weer. Omdat mijn slechtste eigenschap, die wilde u ook weten, waarschijnlijk. Ja, die is ja, mateloosheid. Ik heb dat gehoord, dat vroegen jullie ook. Dat uh, ik... ah, is niet standaard oh. hoor, maar het is de Oh, oh, dat is, oh ja, ja, ja. Mateloosheid. Mateloosheid? Ja. Ja, ja, ja. En dat ja. hij de zit hier met een glaasje water, ja, water. Een ja, nee, ja. beetje aan te prijzen. Nee, het, is, het, is, het, is, het, ja, het is alles of niks met het roken. Hè. Ik kan het niet een beetje doen. Nee, nee, dat lijkt me moeilijk hoor. Het... Meteen pakken mag het u verder merk. wel alles nog hebben qua eten? Ja hoor, ik mag nog drinken en uh, alles wordt nog verdragen. Ja. Hoe oud schat, schat u mij nu? Nou, u hebt al uw haar nog. Dat vind ik zo frappant. Het is dan wel mooi zilverachtig, maar u wordt niet kaal, of wel? Nee, dat is een van mijn uh, grootste kwaliteiten. Geen geheimraadsekken? Nee, geheimraadsekken, Ja, dat komt wel een beetje. Zie je? Beetje, een beetje. Ja. Maar ja, u bent nu iets over de vijftig En als het dan niet erg is, dan schijnt het ook niet door te zetten. Het doet er allemaal niks meer toe. Nee, nee hoor, maar u wordt zo. ook op een hele prachtige manier oud. Hoe doet u dat? Is daar een recept voor, een manier van doen? Of is dat gewoon dat gebeurt. Ja, er is een, uh, een een zin uit de Toverberg van Thomas Mann. Ja. Die zal ik even proberen te reconstrueren. Ja. Dat is een, uh, een vrij lange zin. En uh, die zegt eigenlijk volgens mij hoe een ieder uh, tegen het leven zou moeten aankijken. Thomas Mann zegt in de Toverberg in de schitterende vertaling van PH-winkels de enkeling mogen dan al velerlei persoonlijke vooruitzichten, verwachtingen... En doeleinden voor ogen zweven. Waaruit hij de verhoogde impuls tot activiteit en inspanning put. Nee, nog niet gaan lachen, want dat doen ze altijd in de zaal. Als ik wel eens voorlees in het land, dan met die zin gaat men lachen. Terwijl het glas helder en hartstikke mooi is. Ga gaat rustig inspanning verder, want ik ben het begin weer kwijt. Wanneer het, nou, de enkeling mogen dan al vele persoonlijke verwachtingen... doeleinden en vooruitzichten voor ogen zweven. Waaruit hij de impuls tot verhoogde inspanning of activiteit put. Wanneer het onpersoonlijk om hem heen, de tijd zelf... bij alle uiterlijke bedrijvigheid in laatste instantie... van deze doeleinden en verwachtingen is verstoken... en zich aan de mens openbaart als uitzichtloos, hopeloos en radeloos... zonder een afdoend antwoord te weten op de vraag... waarom al die inspanningen zouden moeten dienen... dan kan in de meer kwetsbare gevallen van mens zijn... een zekere verlammende werking van deze situatie niet uitblijven, komma. Een werking die zich langs psychisch zedelijke weg... nogal eens wil uitstrekken tot het fysieke of organische deel van het individu. Maar zich derhalve geroepen te voelen... tot het leveren van allerlei inspanningen en activiteiten... zonder dat de tijd zelf een afdoend antwoord geeft op de vraag waartoe... daar is een zeer robuuste eenzaamheid voor nodig... of anders een geweldige vitaliteit. Dat, is en dat laatste is waarschijnlijk wat u dan bezig Nou, daar waar iedereen, jullie dat ook... Ja. Dus geen gezeur en er tegenaan. Ja, maar vitaliteit dus, want dat straalt ja, u uit. Ja, Dit uit lijkt uit. mij een prachtige afsluiter van het interview. Ja, we gaan nu verder ook. met het lam. Dit is de tune van het lammetje. Al waarin Kees van kootje ook een rol vertolkt. U is vandaag de muis. Ja, is goed. Ja. Pa, pa, pa, pa, pa. Het lammetje kato Geschreven door Tom Zwijtsma. Wat heb jij daar op je rug? vroeg het lammetje Kato. De muis onderbrak zijn etensmaal en wierp een achteloze blik over zijn schouder. Oh, dat? zei die. Dat is een oor, geloof ik. Een oor? vroeg het lammetje verbaasd. Kan ook een neus zijn, hoor, deze keer. Ik weet het niet meer precies. En waarvoor? wilde het lammetje weten. Nou, een neus is om te ruiken, hè? zei de muis. En een oor... Hij keek nu even over zijn andere schouder. Wat voor vorm heeft het? Onderbrak hij zichzelf. Het heeft niet echt een vorm, zei het lam. Ja, het zit er ook nog niet zo gek lang, zei de muis. Het moet nog groeien, hè. Hij verlegde zijn aandacht weer naar de enorme maiskolf die voor hem lag. Op de vloer van de schapenstal. Zoiets bijzonders krijg je niet snel waar ik vandaan kom, zei hij. Hij dacht aan het steriele laboratorium... dat hij een week geleden in een opwelling had verlaten. Ja, ik wou eens wat anders. Verontschuldigde hij zich daar. Kato bestudeerde het muisje nauwgezet. Aan. Terwijl hij aan het eten was. Voor als een kop... ...had haar bijzondere aandacht. Ze telde toch minstens twee oren en één neus. Het leek haar voldoende. Waarvoor heb je er nog één nodig? Vroeg ze. Nog een wat? Vroeg de muis. Dan nog één uh, wat daar groeit, zei dan, oh. oh. Maar dat is niet voor mezelf, dat is voor, uh, voor een mens. Hoe komt het dan bij jou? vroeg het lammetje. Het muisje haalde zijn schoudertjes op. Weet niet, zei die. Ik was niet bij kennis toen het daar kwam, hè. Het lammetje vond het nu uiterst bedenkelijk worden. Als een muis zoiets kon overkomen, waarom dan niet een lam? Maar het gaat wel weer weg, hoor. Ik probeerde de muis haar gerust te stellen. Dat was de vorige keer ook. Wanneer gaat het dan weg, vroeg het lammetje. Als het groot genoeg is, zei de muis. Als het ergens op lijkt. Zijn blik kreeg opeens iets ondeugends. Ik heb ook eens een grote teen gehad, zei hij. Op je rug, vroeg het lammetje verbijsterd. De muis knikte heftig. Ja, dat was wel lastig, zei hij. Vooral met nagelknippen. Je liegt! riep het lam. Nee hoor, zei de muis. Het lam keek hem spiedend aan. Ze vertrouwden hem niet, maar de muis gaf geen krimp. En dan... Vleugels? Vroeg het lammetje Kato opeens. Heb je die ook wel eens gehad? Wel, nee, zei de muis. Ik doe niet zo belachelijk. <lacht> Een muis met vleugels. Zie het voor je? Ja, hartelijk dank, meneer Van MUZIEK Het was het alweer wat u betreft, uh, uw aandeel in dit programma. En als dank hebben we een cadeautje voor u. U ja, zei dat het hier, zuster. Ja, een cadeau. Dat is een cadeautje. Goed als Mijn zuster heeft daar een grote blok voor zich liggen. Daar zit een ja. fles in. Ja. U houdt van Beaujolais, hè? Uh, nee, niet meer. Nee, waar houdt u van? Hij zit, dat zit er ook nou, niet in. Je, je ontwikkelt dat. Ik, ik hou eigenlijk van uh, Grave. Dan zit er niet in, Rode Graaf. Ik zoek even he? contact met boven. Ja, dan kan dat Maar maar hè? Want Beaujolais vind ik echt niet te drinken meer. Wat zit er in? Bordeaux? Een oh. Chianti. Nee. Zo'n mantel. Nou, dat, dan, drinken we dat, drinken dan drinken we krijg dat krijg hier met z'n allen op. Ja. Dat ga ik niet naar. Die doos krijgt Maar het is heel lief bedoeld, dank je wel. Maar dan komt het echte cadeau. We hebben vernomen dat u van fietsen houdt. Nu hadden wij nog wat knotjes katoen liggen en een zeemene lappie. Het is gesigneerd, het is een handschoen. Ah, is heel erg De ene is mijn zuster, de ander ben ik. Fantastisch, heel lief. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Meneer van Kozen. De u mijn Ja, en dan hebben wij nog eigenlijk een soort liedje... Voor de kinderen die nu nog niet kunnen slapen en in en het die kader... Die nodig is naar bed moeten. Precies. In het kader van nachtmerries. Wilden we dit dan toch even... Ten, ten gehoren brengen. Het nachtmerrie Het is niet goed voor slappe zingen. Snurkende trollen. Blazen je fiets op, vliegen de kippen, slaan met een stok, snikken de zwaantjes, bijten je teen af, slijmige slakken, snachts in je sok. Maak je niet aan het schrikken zwijster, jij koopt naar de gil. opa's bijten hun pijp. Oh, Wiering Wieringa ook. En nachtzuster U? Nachtzuster. Zullen we samen fietsen? Ja. Ik ga niet alleen. <applaus> U hoorde Kees van Kooten in De Nachtzusters. Eerder uitgezonden in april 1997... In de daaropvolgende jaren zou Kees van Kooten regelmatig uitgenodigd worden... het boekenweekgeschenk te schrijven. Er waren alsmaar voor hem gegronde redenen die uitnodiging niet aan te nemen. Maar nu, dit jaar, 2013, was het dan zover. Het thema Gouden Tijden, zwarte bladzijden... resulteerde voor hem in de verrekijker. Afgelopen avond werd in de stad Schouwburg met het boekenbal de boekenweek geopend. En deze duurt tot en met 24 maart. Dit is Woord bij de VPRO op Radio 1 en uh, we gaan nog eventjes uh, een uurtje verder. Alvorens u zich weer zult moeten overgeven aan de waan van de dag. Uh, straks reizen we af naar vroeger tijden, letterlijk en figuurlijk. Want in een aflevering van het Rumoer uit 1988... vertellen schrijvers dan over hun favoriete jeugdboek. Wilt u reageren op hetgeen u hoort bij Woord? Een uh, mail dan naar woord.vpro.nl... Of schrijf naar de VPRO ter attentie van Woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En dingen opnieuw beluisteren of zich in laten schrijven voor de nieuwsbrief. laten schrijven, u moet het gewoon zelf doen. Dat kan via onze openbare Facebookpagina. facebook.com woord.nl Tot zometeen na dat korte journaal. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.